Uur. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Ook verdronken 30 mensen die niet in Nederland wonen in Nederlandse wateren. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder. Verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond... een tot vier keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. De Britse regering gaat honderden testlocaties opzetten... om te voorkomen dat personeel uit de voedselsector massaal in quarantaine gaat... Dagelijks testen tienduizenden Britten positief op het coronavirus... wat ertoe leidt dat honderdduizenden mensen met wie ze in contact zijn geweest... de melding krijgen dat ze in quarantaine moeten. Dat leidt tot problemen met de bevoorrading van supermarkten... waar sommige schappen leeg raken. De testlocaties komen onder meer bij distributiecentra te staan. Medewerkers die een melding van de corona-app hebben gehad... kunnen daar snel getest worden. Testen ze negatief, dan hoeven ze niet in quarantaine. Het Openbaar Ministerie in El Salvador heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Sanchez Seren. Hij wordt verdacht van witwassen en verduistering. Dat zou zijn gebeurd in de periode dat hij vicepresident was onder zijn voorganger, president Funes. Volgens het uh, OM is het nog niet gelukt om Sanchez Seren te arresteren, want hij in het buitenland verblijft. Wel zijn andere leden van de regering Funes aangehouden, onder wie de ministers van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Financiën. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Project. It's clear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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het CBS. In 2020 verdronken 107 Nederlanders. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Na de VS en de EU heeft ook Australië het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Dat gebeurde na uitvoerig onderzoek door de medicijnwaakont, stelt de regering. In El Salvador is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Sanchez Seren. Hij zou honderdduizenden dollars hebben verduisterd. Ook oud-ministers worden daarvan verdacht. Sommigen zijn al gearresteerd. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 20 tot 25 graden. E.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 De zomer van ZFM. The FM. The FM Zandvoort. The FM 106.9 FM. The Wise Selection, the top Objection. met FFM zon, zee, Zantfort en Zomerhit Je veux le bifton, pas de Je veux le bifton Ma trois fois canon 4 fais moi de la place place soit tu me comprends sinon tu t'ailles soit je me ou tu au de la les que voulez-vous que voulez-vous Non mais de quoi je me Mm -hmm. Je veux le bifton, pas de beaucoup beau Chéri Coco, vois ma photo Fais-moi, mm -hmm. pas de beaucoup, appelle peine-moi kataleya mea mm -hmm. T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais mm -hmm. appelle peine-moi cataleya mea mm -hmm. Pour qui tu te prends joie en toi tout débouché Le boule est trop l'air Il est toc toc Est-ce que tu pourras m'étonner Je sais pas si tes câbles En rêve papa ik heb 4 balles, de kant is kapot, yeah, yeah, yeah. Je hoort pas le vaisseau, mère y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau, père? J'aimerais toucher le ciel. Tu yombi, yombi, yombi, yombi, yombi, chérie, tu sais. Chérie Coco, fais-moi, hum, hum. J'veel le bifton, pas de boho. Chérie Coco, ma photo, fais-moi, hum, hum, pas de boho. Appelle-moi Katalé, amé, hum. Ik je le sais bien, Je le sais Appelle-moi helemaal omgekeerd. Ik tu te prends Ik ben en toi tout ben Tu me J'ai vu tout meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik Non mais de quoi je me meer. je veux te meer. avec toi je meer. Ik ben niet meer. me ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben pas meer. Chéri coco, fume-moi hum hum, je veux le bifton, pas de beau tout coco fais ma photo Fume-ma hum hum, pas de beau, Appelle-moi kataleya mea Aime toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi kataleya mea Pour qui tu te prends joie en toi tout début